In Frankrijk is een soldaat van 23 aangehouden... die een aanslag zou hebben willen plegen op een moskee in de buurt van Lyon. De militair zou extreem rechtse sympathieën hebben. Vorig jaar had hij plannen om een moskee in Bordeaux aan te vallen. De zomervakantie is voor een deel van het land vandaag weer ten einde. Basisschoolleerlingen in Zuid-Nederland moeten vandaag weer naar school... Eerstejaarsstudenten in Groningen, Utrecht en Leiden beginnen vandaag aan de introductieweken. Omdat het aantal studenten nog steeds toeneemt, was de belangstelling voor de introductietijd ook dit jaar weer groter dan vorig jaar. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar ook wat zon en af en toe een bui. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Het is maandag 12 augustus, goedemorgen. Er wordt serieus gewerkt aan de hervatting van de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Israël, u hoorde dat, laat al gevangenen vrij, maar kondigt tegelijkertijd nieuwbouw in bezette gebieden aan. Laatste nieuws daarover krijgt u van onze correspondent Monique van Hoogstraten. En ik praat er vanochtend over met Midden-Oosten-deskundige Robert Soeterik en VVD-Kamerlid Hamte Broeke. Om steeds meer onveilig speelgoed in de handel, de brancheorganisatie maakt zich zorgen voor de start van het proces tegen de verdachte van de schilderijenroof... uit de Kunsthal was onze correspondent in het dorp in Roemenië... waar de schilderijen verborgen zouden zijn geweest. André Kuipers hoort u in deel 1 van onze ruimtevaartserie. We zijn vanochtend bij de inspectie van de dijken. We waren bij het verrassingsconcert van Prins in Paradiso. En nog meer muziek vanochtend in het Radio 1 Journaal. Om te beginnen van Train.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 Over zes uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. In Egypte hebben aanhangers van de afgezette president Morsi de hele nacht geprotesteerd. tegen de aangekondigde ontruiming van de protestkampen van de moslimbroederschap. Volgens bronnen binnen de veiligheidsdienst zou de ontruiming vannacht beginnen. Kamal Hesmat, een van de belangrijkste leiders van de broederschap. waarschuwde vannacht nog voor de gevolgen van een mogelijk ingrijpen door Egyptische veiligheidsdienst. Volgens Hesmat zal het leger gestraft worden voor hun aanval op de moslimbroeders en zal een aanval op de kampen een oproer in heel Egypte veroorzaken. Er worden uit Egypte trouwens nog geen berichten gemeld dat de ontruimingen ook daadwerkelijk zijn begonnen. Israël gaat de komende dagen 26 Palestijnse gevangenen vrijlaten. Om het vredesproces weer op gang te brengen, heeft de regering afgesproken 104 gevangenen vrij te laten. Als Palestijnse onderhandelaar Eric Kat is dit de eerste van vier groepen gevangenen die door Israël worden vrijgelaten. Yes, there is an agreement. Israel committed to release 104 prisoners in four batches. The first will happen on the 13th of August 26 and we hope that this agreement will be honored as much as we going to honor our commitments. Ja, maar er is in Israël wel veel verzet tegen. Omdat de gevangenen zijn namelijk Palestijnen die veroordeeld zijn voor aanslagen op Israëliërs. Deze vrouw, de <middelen> de de Deze, vrouw de Deze vrouw verloor haar broer. Hij werd neergestoken in een kantoor van de Europese Unie in Gaza. Woensdag dan begint de tweede ronde van de nieuwe vredingsbesprekingen... tussen Israël en de Palestijnen. Het was druk op het water dit weekend en druk bij de reddingsdiensten ook. Tientallen keren moesten de hulpdiensten uitvaren... om vaartuigen die in de problemen waren gekomen te helpen. Het was vooral druk voor de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, de KNRM... die 39 keer te hulp schoot. Natuurlijk zou ik bijna zeggen... Veel vaartuigen aan de grond en veel uh, stuur- en motorproblemen... vooral in de recreatievaart. Een man-over-boord-situatie bij hinderlopen, dat is natuurlijk altijd benieuwd. Meerdere zwemmers, meerdere patiënten... die we van de Waddeneilanden naar de vaste wal hebben moeten brengen. Veel recreanten genoten van het mooie weer... maar werden verrast door de stevige wind die er stond. Er stond vandaag nog een uh, stevige bries... en de combinatie van uh, uh, redelijke wind en een aangename temperatuur... Uh, maakt dat uh, de hele... Ervaren mensen zich over het algemeen wel redden. maar de minder ervaren of helemaal niet ervaren watersporters. Ja, dan worden de omstandigheden dan soms uh, uh, te veel. Het lijkt ook vandaag een mooie dag te worden. Als u het water op wilt, dan heeft de KNRM nog wel een tip voor u. Eigenlijk is de belangrijkste tip: ken je eigen kwaliteiten, maar ken ook je uh, eigen beperkingen. Dus op het moment dat je uh, twijfelt of uh, je iets in de vingers hebt, ja dan nee. Dan geldt in het verkeer bij twijfel niet oversteken. En dan geldt op het water bij twijfel uh, lekker in de haven blijven. Oppassen dus. Ook bij mooi weer. Dan Prince heeft gisteravond twee concerten gegeven in Paradiso in Amsterdam. His Royal Badness is in ons land. Nog altijd geliefd bij grote schare fans. Bleek wel toen de kaartjes voor de concerten binnen zeven minuten waren uitverkocht. Deze fan greep ook mis, maar uiteindelijk wist hij toch een kaartje te bemachtigen. Nou vind ik het ook wel leuk, maar ik ben niet zo'n fan dat ik er 150 euro voor over heb. Maar zij heeft er een voor 150 euro nu gekocht. Valt nog mee 150 euro? Ik denk, nou daar heb ik er wel voor over toch? 400 had ik er niet voor over, maar dit, uh, ja. Ja, zo dus uiteindelijk toch nog. Maar was nou uiteindelijk ook een goed concert. Heel erg gaaf. Buitengewoon, heel te gek. Helemaal te gek, geweldig. Super, ook een rol. Uh, het was nog slechter dan Timmachine. Het is een, uh, een ramp dit. Ben je dat nou? Prins onwaardig. Hmm. U hoort zo meer van dat concert. Onze verslaggever Colette van Nuenen was er ook. Dan weer even een eerste blik in de ochtendkranten. Gemeenten ontdekken ongeveer een kwart meer bijstandsfraude dan een jaar geleden, meldt de Volkskrant. Uitkeringsgerechtigden worden intensiever gecontroleerd. Nu gemeenten minder geld in kas hebben. En ook blijken mensen eerder bereid om bijstandsfraudeurs te verklikken. En verraden fraudeurs zichzelf ook nog vaker via sociale media. De Telegraaf heeft nieuws over de OV-chipkaart, u hoorde dat al even, want reizigers die vergeten uit te checken zouden een goudmijn zijn voor de openbaar vervoerbedrijven. Bronnen hebben aan de Telegraaf laten weten dat de organisatie er samen meer dan 30 miljoen euro aan overhouden en dat is veel meer dan tot nu toe werd gedacht. Algemeen Dagblad heeft de kop dat verzekeraars steeds vaker stuiten op valse claims. In vijf jaar is het aantal vastgestelde zware fraudegevallen met een kwart gestegen. De verzekeraars denken dat 10% van alle claims in Nederland frauduleus kunnen zijn. FD heeft nieuws over de woningcorporatie WSG uit West-Brabant. Die corporatie moest van een faillissement worden gered. En uit het jaarverslag blijkt nu dat de interimbestuurder 60.000 euro per maand aan salaris kreeg. In totaal kreeg Ruijger, want hoe heet hij, gedurende negen maanden in 2011 ruim een half miljoen euro uitbetaald. Natuurlijk ook in de kranten veel aandacht voor het optreden van Prins. Gisteren in Paradiso, de fans mochten geen foto's maken. Maar daar hield niet iedereen zich aan. Er zijn ook meerdere fans uit de zaal gestuurd. Zo twitterde een van de toeschouwers... Dat was een mooi uurtje Prince tot ik eruit werd gezet... wegens maken van twee iphone fotootjes. Vele mensen met mij overigens. En de kaartjes, u hoorde het daar al even over, die waren lastig te bemachtigen. De prijs liep behoorlijk op. Uh, ze konden wel zo'n 400 euro kosten. voor so Prince, wel voor de fans als je een kaartje had willen hebben voor die verrassingsconcerten in Paradiso. Straks een reportage daarover trouwens. Het is nu kwart over zes geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In het Vlaamse wetteren ontspoorde drie maanden geleden een goederentrein uit Nederland. Het was een gevaarlijk transport met acrylnitril. Gevolg van die ontsporing één dode en honderden mensen naar het ziekenhuis. Straks na acht uur praat ik met de provincie-gouverneur die verantwoordelijk was voor de rampenbestrijding. Maar het ongeluk daar heeft zowel in België als in Nederland de overheden wakker geschud. Correspondent Joris van Poppel ging nog een keer kijken aan het spoor in Wetteren. Wetteren, nu rijden er weer treinen over het spoor hier. Maar begin mei was het hier hel de trein kwam uit de richting Schellabelle reed richting Wetteren en is hier ter hoogte van de wisselzone ontspoord. Zowel de, de sporen als de wissels, als de bovenleiding, als de kabels, als het talud, alles was dermate beschadigd dat het helemaal opnieuw is moeten opgebouwd. Wim Bonting van de NMWS, verantwoordelijk voor de opruimwerkzaamheden. Waar staan we hier? We staan hier in, in Wetteren, waar het ongeval zich heeft voorgedaan. Uh, ongeveer een. Ja, ter hoogte van dat er behandeld hondslagen. In totaal is ongeveer 6.500 ton bodem afgegraven en afgevoerd. in de eerste drie, vier weken na het ongeval. Heeft u nu al het gif uit de bodem? Uh, al het gif is uiteraard niet uit de bodem. omdat ook het gif. nog voor een stuk natuurlijk in het grondwater zit. Hè, wat we moeilijker kunnen verwijderen via ontgraving. Hier steekt een witte. een witte buis uit de grond. Wat is dit? Dat noemen wij een pijlbuis, hè. dus dat is gewoon een, een, een buisje dat in, grond, uh, in de grond uh, ingebracht is en die toelaat van een staal te nemen van het grondwater. Dus als ik hierboven ruik, dan kan ik het grondwater ruiken en eventueel de acrylnitril die daar nog in zit? Ik denk niet dat je veel zult ruiken, want ik neem aan dat deze pijlbuis ver genoeg van de, van de spoor verwijderd is en dat... De, de, de... Ik zou het moeten nazien, maar ik ga ervan uit dat in deze pijl geen verontreinigd water meer zit. U staat hier volkomen gerust, u bent niet bang voor Griffie nog? Ik ben hier helemaal, ik sta hier helemaal gerust, ja. Maar zo gerust is niet iedereen aan het spoor. Ik heb al een paar keer die mannen gevraagd, die hier maandag zijn er weer werken gedaan. Ik zeg tegen hem, wat is hier met de grondverontreiniging? Alles safe, zegt hij. Een mevrouw die naast het spoor woont, zit nog steeds in onzekerheid. We hebben ons huis aan onze dochter geschonken. En dat moest nog allemaal geregistreerd worden. Een notaris heeft mij gezegd, we hebben nog geen uh, bodemanalyse gekregen. Dus je kunt je juist niet overdragen als, als de bodem niet zeef is. Hè? Ja, Dus u weet, u heeft van de grond onder het eigen huis heeft u nog geen uitslag eigenlijk? Nee, nee, niets. We hebben nog, nog geen, geen volgnummer of niets van... van uh... Van de, werken, van de schade die we opgelopen hebben. We hebben nog geen nummer of niets. Het gaat veel, heel, heel traag. Er komt nu een trein voorbij met. Uh, dit is er een, hè? Uh, wat zei je? Dit is er een. Ja, ja, er is er een, ja. Een trein met uh, hele grote goederenwagons? Dat redelijk stil, dat. Daar. Ja. We hebben geen idee wat erin zit. Nee, nee, nee. Dat weten we niet, hè? Ja, wat passeert er hier allemaal? Dat is één keer gebeurd. We, we wonen hier 45 jaar. Dat is een ramp, ja. Ondertussen hier terug op de plek waar het een paar maanden geleden allemaal gebeurde. Met Wim Bontink naast een pomp. Hier komt dat grondwater naar boven. Het is een doorzichtige buis. Je ziet het water hier omhoog komen inderdaad. Dat is dat verontreinigde water. Uh, well, deze draai waar we nu staan is toevallig... Uh... Geen grondgein uit water, de volgende trein, daar zit wel een beetje in. En dat water wordt verder verpompt naar, daar zie je dus twee grote silo's staan, dat zijn silo's met actief kool, waar dus al het water dat hier opgepompt wordt naartoe, naartoe verpompt wordt en daar wordt het gezuiverd. Hoeveel gif zit er dan nog in dat grondwater? Dat is moeilijk te zeggen, dat is moeilijk te schatten. Uh, we hebben natuurlijk heel veel wekelijks wat dat gemonitord. Er zijn natuurlijk nog concentraties en die boven de waarde zitten tot die we moeten bereiken. Uh, maar om te zeggen er zit nu uh, nog één ton in of, of een paar honderd kilo in, dat is, dat is moeilijk in te schatten. Maar is het gevaarlijk nog dat water wat eruit komt? Uh, het water dat eruit komt is natuurlijk nog gevaarlijk, omdat er natuurlijk nog concentraties van ethanolitriel bevat die boven de norm zijn. Uh, vandaar dat het blijft gezuiverd worden en dat we de zaken onder controle houden. U bent hier nog misschien wel jaren bezig om het hier helemaal zuiver te krijgen? Uh, vermoedelijk wel, maar hopelijk geen tientallen jaren. Joost van Poppel daar bij Wetteren in België. En na acht uur spreek ik trouwens met de provincie-gouverneur, zoals gezegd, Jan Briers. Hij was destijds verantwoordelijk voor de rampenbestrijding. Dan naar Duitsland, want daar worden te weinig kinderen geboren. En er zijn ook te weinig vrouwen die een baan hebben. De regering wil daar iets aan doen en beloofde alle ouders... dat er gegarandeerd een plek op een crash is. Voor elk kind tot drie jaar. Vanaf 1 augustus moet dat het geval zijn. Maar al na een week blijkt dat er veel plaatsen in Duitsland... veel te weinig kinderopvang is. Correspondent Wouter Meijer ging kijken in München. Ja, een gerangel hebben we in de Kindertagesstätte nog niet gehad. Maar de Nachfragen zijn dan größer. Er wordt öfters mal angerufen en nachgefragt: wie sieht's denn aus? Vechtpartijen hebben we nog niet gehad. Maar er wordt wel geknokt om een plekje. Stephanie Frans is woordvoerder van een groep kindercrashes. Ze hebben nu 30 crashes in verschillende steden, maar de vraag is bijna niet bij te benen. In moment leider niet. In onze eenrichting hebben we wachtelisten. We moeten de elder dan ook leider zeggen, we kunnen ze nu op die waatelisten stellen, we hebben geen plaats voor hen. Ja, er zijn wachtlijsten, maar niet iedereen krijgt een plek. We moeten mensen teleurstellen. Ze vragen wel eens of ze nog iets extra kunnen doen om hoger op de lijst te komen. Maar er is gewoon een tekort aan crashes in München. Maar hoe komt dat? We betalen één aanleiding aan de TV-ID hier bij ons. We richten ons dan naar de Het grootste knelpunt is het personeel. We betalen hier volgens de CAO. Er zijn ook wel organisaties die meer betalen om personeel te lokken. Wij zijn niet commercieel en we willen ook niet meedoen aan die wedloop om hogere salarissen. En Er zijn gewoon te weinig mensen die hier willen werken. We hebben in een café afgesproken met Pia Tourbanis en met de kleine Liam. Hij is 15 maanden en extreem vrolijk. Hij zwaait naar ons vanuit de kinderwagen. Maar zijn ouders hebben een reden om niet vrolijk te zijn, want ze hebben geen plek in de crèche gevonden. We hebben hem aangemeld. Daar was ik in de zesde week zwanger. Ongeveer hebben we in de stedelijke kindergrippen aangemeld. Eben hier in het omkreis, gibt es relatief veel. Ik geloof zo acht, negen krippen. Ja, we hebben hem ingeschreven toen ik zes weken zwanger was bij alle crashes in de buurt. Er zijn hier acht of negen in de buurt, maar er is geen plek we kregen overal nee te horen. Hoe ver ga je dan? Mijn man had er dan een zeer goede idee in stedelijke kindergrippen, te Weihnachten. Nou, mijn man kwam zelfs op het idee om ze pakjes te sturen met kerstmis, met chocola, en speelgoed voor de kinderen, en een foto van ons zoontje. Hallo, ik ben Liam en ik wil op de crash. Dat hielp ook niet. Ja, wat nou? Nu zit u thuis. irgendwie maken, ook voor mij, en niet alleen hier kinderküche Kirche. Ja, maar ik wil eigenlijk iets doen. Dat het leven niet alleen bestaat uit keuken, kinderen en kerk om het maar zo te noemen. Maar ik kan niks plannen. Ik kan niet solliciteren. Ik weet niet wanneer ik weer iets kan gaan doen. Volker Tieler is advocaat in München. Hij heeft zich gespecialiseerd op deze kwestie en hij ruikt nieuwe klanten. Want jonge ouders komen steeds vaker naar hem toe om een plek op te eisen maar maken die dan een kans? Man ja, krijgt dus geld en man had geen kita-plaats. Goed, man kan natuurlijk zeggen, ik kan zo deswegen niet arbeiten, maar ik krijg mijn gehalt in volle höhe Ik ben daheim en kan op mijn kind afpassen. Er zijn gewoon geen plaatsen. Maar je kan dan wel schadevergoeding krijgen als ze kunnen bewijzen dat ze genoeg hebben gezocht. Dan kun je het inkomen van de vrouw in feite opeisen of een vergoeding voor iemand die je privé aanneemt. Daar heb je dan recht op, denkt de advocaat. Maar dat is dan knap dom van de overheid. Ik geloof dat het houtprobleem, dat het is veel te snel gemaakt worden. En daar heeft die lawine koud probleem bij de gemeente. Die wet is veel te snel gemaakt en haastig ingevoerd. Maar zo snel kun je geen nieuwe crashes bouwen. Je vindt geen personeel. De opleiding duurt vier à vijf jaar. Maar goed, de politiek wilde het snel invoeren, nog voor de verkiezingen in september iets moois doen voor de mensen. En nu hebben ze geen personeel en dus geen plekken. Ze vinden geen personeel voor die kita's. En dat durft het houtprobleem zijn. Met NOS Radio 1 Journal. Feyenoorder, Daryl, Jan Maat en Stijn Schaars van PSV hebben zich afgemeld voor het oefenduel van Oranje tegen Portugal. Bondscoach Louis van Gaal heeft voor het duel, woensdag, alleen Ricardo van Rijn van Ajax als vervanger opgeroepen. Diezelfde van Rijn ging gisteren in de eredivisiewedstrijd tegen AZ in de fout. Hij veroorzaakte een strafschop en kreeg daarbij direct de rode kaart, waardoor de verploeg van trainer Frank de Boer uiteindelijk de wedstrijd verloor. Ja, dan kan het een hele wedstrijd. En dan vind ik nog, dan hoef je nog niet 3-2 te verliezen. En dan kan je hem ook gewoon met een punt uh, proberen binnen te halen. Maar dat uh, was jammer. De, ik dacht dat we op dat moment echt uh, vrij goed speelden. Ook Feyenoord verloor in de eigen kuip van FC Twente met 4-1. Daar vielen twee rode kaarten: één voor Jordi van Delen en één voor Stefan de Vrij. Weer een pijnlijke nederlaag voor trainer Ronald Koeman. Maar er zat hem nog wat dwars. Ja, en als je dan ook nog een scheidsrechter hebt die, uh, die twee minuten bijtelt... en ik ga niet in discussie over de momenten, over wel geel of rood of penalty niet. Maar als jij na 90 minuten niet afluidt en wat ik begrijp van de spelers... ook nog met een lach lachend gezicht rondloopt om nog twee minuten bij te tellen... in zo'n pijnlijke situatie, dan heb je volgens mij zelf niet gevoetbald. En dan volg je de regels waarin ik dan zeg, dan moet je afsluiten. En dan mag het niet zo zijn dat je ten koste van dat nog twee minuten bijtelt. Want het was over. Als we kijken naar de na twee speelronden zijn er nog vier clubs ongeslagen. PSV, FC Groningen, Heerenveen en Peksvolle. Op de WK Atletiek werd gisteravond het koningsnummer gelopen. Usain Bolt, de grote favoriet, voldeed aan alle verwachtingen en won. Usain Bolt gaat komen en Usain Bolt gaat winnen. En dik ook. Hij wint met 9.78 voor Justin Gatlin, de Amerikaan. Usain Bolt doet het hem weer en won dus de 100 meter sprint na zijn disqualificatie op het vorige WK door een valse start was dit zijn ultieme revanche. For me yesterday game might have taken a lot last year uh, by false starting, but it was a little bit different to run in the rain. But uh, I'm happy that I got it done. Julianne Martina moest toekijken. Hij sneuvelde al in de halve finale. Ondanks dat stond hij met een grote glimlach op zijn gezicht. Jeroen Stekelenburg te woord.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 Oh nee, ik ga gewoon training. En coach, nou, coach gaat zeggen, ja, je gaat het doen, dan gaat het niet doen. Martina dus redelijk uh, ontspannen. Op de Meerkamp had uh, Elko Sint Nicolaas zaterdag een goede eerste dag. Maar door wat mindere tweede dag, vooral op de werpnummers... zag hij zijn medaillekansen verdwijnen. Toch was hij uiteindelijk blij met zijn vijfde plaats. Nou ja, weet je, dat is nu ook het gevoel na de 1500 natuurlijk. Uh, je bent blij dat het erop zit. En uh, deze dag was, was wat je zei, moeizaam. Je voelt het een beetje door je vingers glippen... terwijl je het idee hebt dat je er alles voor doet... En... Het loopt net niet zoals je wil. En uh, dat voelt vervelend. Maar dan ben ik toch blij dat ik die 1500 zo kan kunnen lopen. En dat ik daarmee net vijfde word. Dat is dan toch wel. Natuurlijk, uh, een vijfde plek heb je niks aan, kopen niks voor. Maar uh, toch beter dan negende. Ja, dat is waar. Beter dan, dan negende. De scholen in het zuiden gaan weer beginnen. Maar er is toch ook nog altijd een mazelenepidemie. Roel Coutinho van het RIVM spreek ik daarover straks tegen zeven uur. Dit is radio 1. Just half zeven. Hoogste tijd voor het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. Reizigers die vergeten uit te checken... leveren de vervoerbedrijven jaarlijks 30 miljoen euro op. Dat schrijft de Telegraaf. De bus, tram of metro is een vergeetachtige reiziger 4 euro kwijt... en in de trein 20. De vervoerbedrijven willen het bedrag van 30 miljoen niet bevestigen.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 Dan nog het weer. Vandaag af en toe zon. Er valt slechts een enkele bui en het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Morgen schijnt de zon overal geregeld. Maar er vallen later ook weer buien en misschien met onweer. Tienkamper Elco Sint-Nicolaas hoorde u net al even. Straks hoort u hem uitgebreid. En dan hebben we het ook over speelgoed na half zeven. Het is namelijk goedkoop, maar ook onveilig. Wat heb jij op je brood?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 Onlusten in Sri Lanka dit weekend tussen boeddhisten en moslims waren er. Die onlusten begonnen toen een boeddhistische menigte moskeegangers bekogelde met stenen. En daarna braken er gevechten uit, waarbij twaalf gewonden vielen. Eerder waren er in andere Aziatische landen incidenten tussen beide geloofgroeperingen. Ik ga erover praten met onze correspondent Michel Maas. Michel, eerst maar even Sri Lanka, want wat is daar nou aan de hand? Ja, de geweld daar hing al een tijdje in de lucht. Er wordt al maanden, al bijna een jaar... Uh, in toenemende mate gedemonstreerd... door, uh, door boeddhisten. Die worden geleid door radicale monniken. Die monniken die hebben een, een groep opgericht... de Boeddhistische Brigade. En dat is een actiegroep die vindt dat... Uh, eigenlijk alle moslims maar Sri Lanka uit moeten. En liefst ook alle christenen. Want uh, die betichten deze uh, andere gelovenden... Van dat die ze proberen om boeddhisten te bekeren... en uh, ja, dat ze proberen het, het land over te nemen, zeg maar. Waar komt die onverdraagzaamheid bij de boeddhisten eigenlijk vandaan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. De. Uh, het, komt, het is ongeveer een jaar aan de gang. En het, het heeft ermee te maken dat uh, die boeddhistische monniken... dat zijn natuurlijk niet allemaal mannen van God, zal ik maar zeggen. Die zijn niet allemaal monnik geworden ja. omdat ze uh, zo gelovig zijn. Maar er zitten ook heel veel mensen tussen die monnik worden... omdat het uh, leven in een klooster veiliger is, omdat ze daar te eten hebben. Maar ook omdat ze daar uh, bijvoorbeeld politieke vervolging uit de weg kunnen gaan. Dus er zitten nogal wat uh, politieke activisten tussen... Tussen die monniken en daartussen zitten ook mensen met, ja, je zou kunnen zeggen, foute ideeën. En uh, dat is dan wel een minderheid, maar die wordt steeds luidruchtiger. En die blijkt ook uh, aan te slaan, de ideeën van die mensen blijken aan te slaan bij de bevolking. Ja. Dus het wordt steeds makkelijker ook om een, um, een menigte op de been te brengen. En tot dit soort acties over te gaan. Een geweld tussen boeddhisten en moslims hebben we eerder gezien in Burma. Hè? Daar heb je veel over verteld. Um, zijn die spanningen vergelijkbaar? Ja, op het eerste gezicht zijn er natuurlijk heel veel overeenkomsten. Ook daar heb je een kleine groep radicale boeddhisten, radicale monniken die de leiding nemen. Je hebt ook daar een beweging, 969 wordt die genoemd, die anti-moslim is. Die actie voert tegen moslimwinkels, boycotts van moslims. En die net als in Sri Lanka menigtes aanvoert om met geweld moslims te lijf te gaan. En ja, dat, in die zin is, het natuurlijk overeenkomst, is er natuurlijk een overeenkomst. Wat in Birma ook heel erg meespeelt is dat moslims ook etnisch een andere groep zijn. Een andere, uh, ja, het zijn mensen die worden beschouwd als Bengali, als geen echte uh, Birmezen. En die uh, boeddhisten die vinden dat deze Bengali's maar het land uit moeten daar niet horen. En in die zin is het iets anders dan wat er in Sri Lanka zich afspeelt. Hoe zit het in Indonesië? Want ook daar zijn incidenten geweest. Ja, daar is het omgekeerde aan de gang. Daar zijn het de moslims die de boeddhisten aanvallen. En die doen dat uit wraak voor wat er in Birma gebeurt. Er was, uh, afgelopen week is er een bomaanslag geweest op een boeddhistische tempel... tijdens een gebedsdienst. Uh, daar is, gelukkig zijn daar geen doden gevallen. Het was maar een kleine bom die daar afging. Maar het was al een hele duidelijke waarschuwing... dat er een radicale moslimgroep is in Indonesië... die de bo boeddhisten nu als doelwit heeft gekozen. En dat heeft er al toe geleid dat boeddhistische... Tempels en ook zelfs het hele beroemde heiligdom de Borobudur bij Yogyakarta... dat die extra beveiligd worden door de politie. Want die politie neemt dit heel serieus. Ja. Is het nou uh, te zeggen dat uh, moslims en boeddhisten elkaar... daar uh, in de hele regio meer naar het leven gaan staan? Of, of zijn er toch nog steeds incidenten? Nou ja, tot nu toe zijn het incidenten. En uh, ja, je, je ziet gebeuren in, in Burma en nu ook in Sri Lanka dat het... Toeneemt, dat het steeds algemener wordt, steeds breder, breder. Dus het is wel een beangstigende situatie. Maar de situatie in Indonesië is nog... Uh, daar kun je echt zeggen van het zijn nog hele kleine incidenten geweest. En waarschijnlijk is het een hele kleine groep... die zich daar met geweld bezighoudt. Maar uh, ja, je weet niet hoe dat uit de hand kan lopen. Dat kan soms heel snel gaan. Michel Maas, dank je wel. Over het geweld tussen boeddhisten en moslims. Dan het speelgoed, want er komen steeds meer onveilige spullen ons land binnen via internet. En die zijn dan in China besteld. Het gaat bijvoorbeeld om elektrische apparaten, maar ook om speelgoed van Chinese fabrikanten. Dat zegt Marijn Colijn, hij is inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En jaarlijks voert de autoriteit enkele duizenden controles uit.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 Controleren voordat ze China verlaten. En we zijn nu een aantal keren in China geweest... om ervoor te zorgen dat de Chinezen hun exportcontroles uitvoeren... zoals wij onze invoercontroles doen. Maar als ze dat voor elkaar krijgen, dan hebben we een extra veiligheidsstap ingebouwd. Dus de inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Straks een opvallende carrière-stap of een slimme verkiezingstruc? Nu als premier, als taxichauffeur. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het doel van Tienkampen Elko Sint-Nicolaas was een top 5 notering. En dat is hem gelukt bij het WK Atletiek in Moskou. Toch leek er na de eerste dag, zaterdag, wel meer in te zitten. Dus hoe tevreden is hij nou eigenlijk met dit toernooi? Nou, het was voornamelijk niet de tweede dag die ik gehoopt had. En. Uh, dat is heel zuur. Tot de, tot de 1500 meter aan toe. Voor de 1500 meter stond ik negende. En. Uh, ik wist dat ik ook wel plaatsen moest winnen. Nog uh, sowieso voor A-status. En. Uh, dat in je hoofd dan, tijdens een wedstrijd, als je strijdt op een WK-podium voor een medaille? Nee, helemaal niet. Alleen, uh, eigenlijk was het voor de 1500. Het liep niet, speer liep niet uiteindelijk. En we, kregen niet goed, uh, uh, achter wat, we kwamen niet goed achter wat het dan was, bij Discus ook niet. Het idee dat ik ze best raakte, maar dat ze niet vlogen. En dan voor de 1500, ja, ergens uh, moet je natuurlijk de moed vandaan halen. En, uh, is dat moeilijk? Want, want je voelt het misschien zo'n tweede dag een beetje door je handen glippen, maar dan moet je nog wel de 1500 meter. Ja, natuurlijk, het is super moeilijk. En uh, op dat moment zou je het liefst uh, gewoon inpakken en wegwezen. Maar uh, ja, dat zit er gewoon niet in, dat weet je ook wel. Dus ja, ik heb, uh, en toen op dat moment zei Vince mijn coach: van, uh, Wacht even, er staat wel meer op het spel. Want uh, je moet al top 8 scoren. Ik zeg ja, Europese kampioen, dan is dat niet genoeg dan. Zei dus, ja, uh, volgens mij niet. Dus ik zei, nou ja, hoe dan, ook, zei ik, hoe dan ook, wil ik zo hard lopen als ik kan. Uh, ik heb wel even gekeken wie er voor me stonden, achter me stonden. Maar ik heb gewoon gezegd: Ik ga gewoon voor zo hard mogelijk racen. En als ik nog een paar passen kan zetten over de finish, dan is dat eigenlijk te veel. Ik wil gewoon op de finishlijn dood zijn. En dat is goed gelukt. En dan zien we het wel. En dan word je dan net vijfde. En eigenlijk is dat nog wel... In dit veld is toch wel heel super. Ben je dan toch nog tevreden? Want als je met het woord super eindigt, klinkt dat er een beetje in door. Nou ja, weet je, dat is nu ook het gevoel na de 1500 natuurlijk. Je bent blij dat het erop zit. En deze dag was wat je zei, moeizaam. Je voelt het een beetje door je vingers glippen. Terwijl je het idee hebt dat je er alles voor doet. En het loopt net niet zoals je wil. En dat voelt vervelend. Maar dan ben ik toch blij dat ik die 1500 zo heb kunnen lopen. En dat ik daarmee net vijfde word. Dat is dan toch wel. Natuurlijk een vijfde plek heb je niks aan, koop er niks voor. Maar uh, toch beter dan negende. Toch een beetje tevreden. Ilko Sint-Nicolaas en Jeroen Stekelenburg sprak met hem. Hey, hey.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 We zullen het weten bij de Noorse parlementsverkiezingen op 9 september. De Stoltenberg doet er in ieder geval alles aan in de campagne. Bijdrage hoorde u van correspondent Roeling Creton. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Johnson Hoka. Goedemorgen. Marcel, goedemorgen. Staan er eigenlijk files? Nou, op dit moment nog niet, nee. Wel meer problemen bij de spoorwegen. Want tussen Maastricht en Valkenburg rijden geen treinen, maar bussen. Koper zijn aan het werk geweest en de vertraging is een half uur. En ook tussen Breda en Tilburg rijden geen treinen. En dat komt door een aanrijding en daar is de vertraging meer dan een uur. Zegt de scholen in het zuiden van het land zijn ja. weer begonnen of gaan weer beginnen vandaag. Komt er toch nog iets als een offenspits? Ja, ik, de verwachting is toch wel dat er wat, wat files staan... Niet veel natuurlijk. Maar dan, als er vielen staan, staan in het zuiden van het land. Want inderdaad, een deel van, van Limburg, daar, van, van de daar zit de vakantie er, uh, weer op. Goed. John Sahoka, we horen je van. Oké, okay. dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het Nieuws uit binnen- en buitenland. Buddy Holly Tribute CD Listen To Me was dit uh, Not Fade Away, had u gehoord. En Stevie Nicks, die zong het. Dan Prince is in het land. Gisteravond gaf hij twee intieme concerten in Paradiso in Amsterdam. En intiem moest het blijven, want iedereen die het ook maar waagde... om een foto te maken, werd uit de zaal verwijderd. Colette van Une, onze verslaggever, stond gisteravond... tussen de prince fans bij Paradiso. De rij voor de ingang van Paradiso staat tot op het Max-Eubenplein... Oh ja. Is hier een handeltje gaande? Uh, het is al geregeld, gelukkig. Ja? Nou, mijn vriendin of mijn vrouw die, uh, was er heel snel bij op internet. Maar uh, helaas, binnen 7 minuten was de boer alweer uitverkocht. Ja. En ze is echt een uh, hardcore fan. En ze zeggen, nou ja, kosten wat het kost, gaan we gaan gewoon toch even naartoe. Ja. En wie weet valt er nog wat te regelen. En op kwam deze jongen naar ons toe van, uh, ja, ik heb er twee te koop.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 U had er heel graag ingewild, maar uh, te laat. Ja, ik had zelfs middag drie minuten zendtijd op 3FM. Uh. Ik sta op Marktplaats met een oproep uh, Date plus kaart gevraagd. Um, ja, ik, uh, ik sta bij de NOS-site uh, en nu.nl. Ik heb van alles en nog wat geprobeerd, maar uh, het is nog niet gelukt. We zijn het al geweest. Jullie hebben foto's gemaakt. Ja, dat was tijdens een breekje. Iedereen stond filmen, dus ja, dan als het één begint. Heel erg gaaf. Uit gewoon. Heel gek. Helemaal te gek. Geweldig. Super, Rock and roll. Het was nog slechter dan Tim Machine. Het is een, een ramp dit. Ben je dat nou? Prins onwaardig. Waanzinnig. Super. Graag, heel mooi. Ja, dat is mooi. Is Royal Badness cool? Het was uh, geweldig, uh, maar een beetje kort. Hij heeft exact twee uur gespeeld. Uh, veel uh, uh, gitaargeweld, dus hij heeft uh, uh, de rocktempel wel eer aangedaan. Ik moet wel zeggen, zijn nummers met Third Eye Girl is niet mijn persoonlijke smaak. Als je 100 euro voor een kaartje betaalt, kom ik voor hem. En dan vind ik het heel knap dat hij uh, de meisjes de ruimte geeft. Maar als dat twee uur lang het geval is, dan weet ik het op een gegeven moment wel. Het was fantastisch. Ja, ik heb wel heel veel muziek gespeeld. Niet, uh, niet zo heel veel gezongen, wat ik liever hoor. Maar uh, voor de rest, ja. ja. Het is, hij is weer helemaal nieuw. Hij is uh, wat harder, wat ruiger. Dit keer meer rock, minder funky. Het is iedere keer nieuw, het is altijd anders met Prins. Je weet nooit wat je moet verwachten. Tevreden bezoekers dus. Het geld was het dus blijkbaar wel waard. Die twee verrassingsconcerten, gisteravond in Paradiso. In het zuiden van het land beginnen vandaag de scholen weer... en ouders moeten rekening houden met de mazelenepidemie. Het RIVM verwacht dat het aantal besmettingen kort na de zomer flink zal toenemen. Roel Coutinho van het RIVM, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom dan? Omdat mensen elkaar weer ontmoeten? Nou kennen. ja, je ziet uh, de verspreiding eigenlijk vooral op, uh, op basisscholen op dit moment, ook wel op middelbare scholen. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk de plaats waar de kinderen elkaar ontmoeten. Dus als het vakantie is, dan, uh, dan, dan is dat wat minder. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het dit jaar, uh, dat je het eigenlijk wel vrij hard al is gegaan hoor. Want uh, als je dat vergelijkt met onze laatste grote epidemie van uh, 13 jaar geleden, ja toen had je echt... Na, uh, bij de vakantie. En nu is het eigenlijk ja, behoorlijk doorgegaan. Dus het gaat sneller dan wij gedacht hadden. Hmm. Hoeveel gevallen staan we nu? Nou, we hebben, we hebben het eens, eens per week bekijken. Dus donderdag zaten we op dik 900 gevallen. En uh, ja, dat, dat, dat, dat is snel. En, uh, en ook uh, behoorlijk wat uh, ziekenhuisopnames Alles bij elkaar uh, bijna 60. En dat is ook vrij veel. Ja, wat gaat daar dan nu bij komen, denkt u? Hoe hard gaat dat dan? Ja, dat is, dat is echt mogelijk te voorspellen. Het is als je naar de kaart kijkt, dan uh, waar het dus ook precies op staat, waar op dit moment de gevallen zijn, dan zie je vooral het midden van het land iets minder in het zuiden. Dus het kan nu, uh, ja, de verwachting is dat de scholen opengaan. Dat uh, dat je juist in het zuiden wat wat versnelling krijgt, maar hoe snel dat precies zal gaan, ja, dat is lastig. Kunnen scholen iets doen om het te voorkomen? Uh, nou ja, eigenlijk niet. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat de groep die zich niet laat vaccineren... Uh, dat die zich wel laat vaccineren, maar dat gebeurt eigenlijk niet. Nee. We hebben nu uh, we hebben natuurlijk heel veel oproepen gedaan... maar onze indruk is dat uh, ja, de, de, de ouders van de kinderen die zich toch wel laten vaccineren... die laten ook die kleintjes vaccineren, dus tussen 6 en 14 maanden. Maar de groep waar, waar dus echt de epidemie zich afspeelt... dat is de groep die om principiële redenen weigert... Daar zien wij eigenlijk toch niet veel vaccinaties en dat betekent dat wij op het beloop van de epidemie uh, nauwelijks invloed hebben. Want als je natuurlijk al die kinderen wel zou vaccineren, dan zou het stoppen. Maar dat gebeurt gewoon niet. Dus het betekent dat ze ja, uiteindelijk het grootste deel van de kinderen, in ieder geval tot 13, 14 jaar, het zal krijgen. Ja, maar heeft u niet scholen geïnstrueerd en uh, gezegd van mensen die uh, beginnen te snotteren snel naar huis sturen? Ja, maar dat, is, dat, is toch, ja, dat, dat, dat weten ze natuurlijk nu allemaal, want ze hebben natuurlijk allemaal de ervaring in. Maar uh, de maatliezen is, is, is buitengewoon besmettelijk en dat begint al een paar dagen uh, voordat je de bekende uitslag krijgt. Ja. En uh, ja, het, is een, het is een ziekte die heel makkelijk wordt overgedragen. Eén kind uh, infecteert makkelijk tien, vijftien andere kinderen. Nou, dat is natuurlijk heel erg veel... Ja, je kan dat tegen de ouders zeggen en dat zullen ze vast ook wel doen. Maar uh, de ervaring leert dat dat uh, niet echt veel helpt hoor. Nee. Dan de, de, de grote hoos komt natuurlijk op 1 september. We beginnen de scholen in het midden van het land weer. Het grootste deel van de niet ingeënte kinderen gaat dan weer naar school. Gaat dat nog een probleem worden voor huisartsen en ziekenhuizen? Zijn die daarop berekend? Ja, de ziekenhuizen en de, de huisartsen. Kijk, de huisartsen hebben natuurlijk weinig ervaring met mazel. Want die, die hebben dat, ja, de, de laatste generatie huisartsen heeft dat eigenlijk nooit gezien. Maar goed, ze worden snel bijgeschoold, zou ik gaan zeggen, in, de, in die regio's. Dus ze ja. zien het natuurlijk vrij vlug op dit moment. En je merkt dat ook, want in het begin werd er heel veel uh, laboratoriumonderzoek gedaan. Maar nu uh, zeggen de huisartsen, ja, we herkennen dat gewoon wel weer... Ja, de ziekenhuizen uh, kunnen dat zeker aan. Het zijn, uh, het zijn dus relatief nogal meer opnames dan de hm. vorige keer. Maar je ziet ook dat het vrij korte opnames zijn. Het zijn meestal gaat het om, uh, om kinderen keer volwassenen met longontsteking. En dan zie je vaak dat ze een paar dagen worden opgenomen. Ja. En dan, uh, dan gaan ze weer naar huis. Goed. Meneer Coutinho, we bellen wel weer. Goed. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Marjan Jan Koekoek. Het is een goudmijn voor openbaar vervoerbedrijven. Reizigers die vergeten uit te checken. Volgens bronnen in de Telegraaf houden de organisaties er samen... meer dan 30 miljoen euro aan over. En dat is veel meer dan tot nu toe werd gedacht. Volkskrant schrijft onder meer over gemeenten... die ongeveer een kwart meer bijstandsfraude ontdekken... dan een paar jaar geleden. Komt doordat uitkeringsgerechtigde intensiever worden gecontroleerd... nu gemeenten minder geld in kassen. Ook blijken mensen eerder bereid om bijstandsfraudeurs te verklikken... en verraden fraudeurs zichzelf vaker via sociale media. Ook aandacht voor fraude in het Algemeen Dagblad... Verzeker Verzekeringsfraude, want verzekeraars stuiten steeds vaak op valse claims. Het aantal zware fraudegevallen is in vijf jaar tijd met een kwart gestegen. Bij zware fraudegevallen gaat het om grote bedragen... zoals het in scène zetten van een auto-ongeluk. Vorig jaar ontdekten de verzekeraars zoiets 2500 keer kleine vergrijpen zouden nog veel vaker voorkomen. En met bodemziektes besmette landbouwgrond is een groeiend probleem voor teler's van zaaizaad en plantgoed. Bovendien brengt de zieke grond de Nederlandse exportpositie in gevaar. Meer daarover leest u in het Nederlands Dagblad. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.